Goedemorgen. Ook goedemorgen. <coughs> ik zoek eigenlijk een wiggers. We zijn er wel meer aan. Deze moet 78 zijn. 78. Ja. Kent u die? Ja. Die ken ik wel. Maar die is geen 78, die is 76. 76 dan. Dat ben ik. <laughs> dat is toevallig. Waarom moet je die hebben? Ik uh, zit op een bureau en dat is bezig met de geschiedenis van het uh, boerenwerk ...zoals het vroeger was. Ja, ja, En nou zoek ik een aantal... ...oude boeren die mij kunnen vertellen... ...hoe hier vroeger... ...gemaaid en... Uh, ...gedorst werd en... ...wat voor zij ze hadden. Ja. Hoe kom je dan aan mijn naam? Die heb ik van Hendricks... Die vult altijd vragenlijsten in voor ons bureau. Hmm. De belastingconsulent. Juist. Ja, die... Uh... Die ken ik wel. Over het mooie. Ja. Ja. Ja. Dan moet je eigenlijk bij mijn broer zijn. Is die dan misschien 78? Nee, die is 74. Fiets maar even mee, maar toch die kant op. Dus, eh... Uh, je wou het weten over het mooie. Ja, zoals dat vroeger in zijn werk ging. Ja. Dat begrijp ik. Daar, daar is het. Salut. Dat was er zeker niet. Nee. Ja, dat verbaast me niks. Nee. Dat kan gebeuren. Ik vind jou wel een aardige jongen. Ik heb ook een, uh, een gewone pilo aan. gehad. Kunnen ook wel met mij mee, wel? Nou heb ik wel tijd. Ook goeiedag, koning. Dat is mijn broer. Nou, ik zou zeggen... Je vraagt maar. Als ik hier dan eens mee begon... Als u deze tekeningen nou ziet, welke van die zijsen hebt u hier dan gebruikt? Ik, ik zou zo zeggen, ze staan er wel mooi op. Maar er is er geen een bij. Is dat zo? Of het uh, moest die zijn? Die met die rechte boom? Juist, die hebben we hier gebruikt. Maar die ook. Die met die kromme boom? Ja, die ook. En wat is nou het verschil tussen die twee? Ja, het verschil, daar vraag je me wat. Dat die ene krom is... En die andere recht. Ja, maar het verschil in gebruik. nou ja, dat. Uh, dat uh, hing ervan af. wat je het beste lag. Mag ik nou eens wat vragen? Natuurlijk. Wie ben jij nou eigenlijk? En, en waar kom je je doen? Um, ik zit op een. bureau dat alles verzamelt over vroeger, hoe de mensen vroeger werkten en wat voor gereedschap ze gebruikten, zodat dat niet verloren gaat. En daar schrijf je een boek over? Daar maken we ook wel boeken over, maar het belangrijkste is toch dat het bewaard blijft voor het nageslacht. En wat verdien je daar dan mee? Mijn salaris. Dus uh, jij verdient feitelijk je geld met wat wij hier vertellen? Ook als u me niks zou vertellen. Nee, nee, nee, dan begrijp ik het. En hoe weet ik nou dat wat ik je vertel vanavond niet in de krant staat? <laughs> Omdat ik u dat beloof. Ik heb een hoop van u geleerd. U hebt me een groot plezier gedaan. Jongen, jongen, jongen. Als ik zo kon schrijven als jij... En, en, en dan moet je hem niet kwalijk nemen dat ik jij zeg, want anders dan raak ik van de streek af. Dan kon ik wel een boek schrijven over wat ik allemaal heb meegemaakt. Dat geloof ik direct. En, en, en als ik daar dan achteraf op terugkijk, dan moet ik zeggen dat ik geluk heb gehad. Nee, nee, geen geluk. Zo, zo mag ik het eigenlijk niet noemen. Zegen en geluk. En wie kan dat nog meer zeggen? Dag, Wichert. Dag, eh... Uh... Meneer. Tot zover onze regionale uitzendingen voor vandaag. De VPRO vervolgt haar uitzendingen nu vanuit de studio Driete Hilversum... met gitaarspel van Mia Zeef. De komende drie uur zal zij voor u improviseren op het thema Geluk. De snaar nu aan Mia Zeef. Zo, uh, jongen. Dag, vader. Ben je weer vast geweest... Ik heb een paar boeren bezocht. Eén in Eemnes. En één in Achterveld. Die man in Achterveld was trouwens geen boer meer, maar baanwachter. Het enige waarover hij kon praten was dat hij van boerenzoon was opgeklommen tot ploegbaas. ja. Voor zo'n man betekent dat heel veel. Wat vind je van de verkiezingsuitslag? Een zon. En ik vind gewoon dat je mee moet gaan. En als je niet mee gaat, dan dan vorige week heb ik je laten gaan, nou, maar deze keer ga je voor mee. Ja. Zo is herinnert me aan mijn jeugd. Die Klaas is een raar heer. Die doet werkelijk niets. En iedereen mag hem. Dat is het merkwaardige. Die Klaas maakt me nog eens gek. Hé, hey, ben jij er? Zo gauw word je niet gek. Heb je al gegeten? In de stationsrestauratie. Maar de Partij van de Arbeid heeft toch gewonnen? Met de Partij van de Arbeid heb ik niets meer te maken. Je hebt niet gestemd? Dit keer heb ik wel gestemd. Waarop dan? Dat ben ik vergeten. Dat is onzin, dat ben je niet vergeten. Ik mag ik wel weten op wie je gestemd hebt? Op DS-70. Heb jij ook op DS-70 gestemd? Ines en ik ook. Maar vind je het in je hart dan toch niet leuk als de Partij van de Arbeid wint? Nee, sinds ze met die idiote PSP in zee zijn gegaan, vind ik dat niet leuk meer. Ik denk erom, wat zij stemmen, PSP. Daar schaam ik me niet voor. Maar als de Partij van de Arbeid wint, vind ik dat toch leuk. Ik heb dit keer trouwens PPR gestemd. Het, het is een stelletje anarchisten en die idioten van de Lekse. Van de Lekse is een fatsoenlijk man. Oh, het is best mogelijk dat het een fatsoenlijk man is, maar het is wel een bezopen stelletje. Heb jij tijd om een artikel van mij door te lezen? Ja, geef maar. Ik was laatst bij tante Zus. En die vertelde dat jij vroeger zo radicaal was. Tante zus is niet goed bij de hoofd. Je liep in een cape en je had lange haren. Kan ik me niet herinneren. Zoiets herinner je je toch? Ik kan wel radicaal geweest zijn, maar daar had ik dan toch mijn redenen voor. En wat die redenen van de PSP zijn, dat heb ik nog nooit begrepen. Hé! Hey. Hé! Hey! Jij ja, gestemd? PSP, natuurlijk. Waarom is dat zo natuurlijk? <lacht> ik heb VVD gestemd. En bent u daar tevreden over? Ja. Waarom? Of dat ze gewonnen hebben. En als ze nou verloren hadden, hadden u er dan spijt van gehad? Nee, ik denk het niet. U hebt altijd VVD gestemd? Ik heb één keer Partij van de Arbeid gestemd. Maar daar heb ik wel spijt van gehad. Ik heb PPR gestemd. Maar dat vind ik helemaal niks. Waarom niet? Een spelletjespartij. Ja, dat zegt mijn vader ook. Het <laughs> is vooral omdat de PSP zich gedistanceerd heeft van het plan van de PPR om de binnenstad af te sluiten. Een bekende gelul over de arbeider die ze pas verworven autootje dan zeker in de weilanden moet zetten. Ook niet tegen. Kan toch niet eens? Maar het geeft de richting aan. Maar waarom wou je de binnenstad dan afsluiten? Omdat ik de pest heb aan auto's. Oh ah, ja. Dat zijn de ideeën van Roel van Duin. Dat is mij te elitair. Het milieu interesseert jou niet. Niet als het de kosten gaat van de arbeiders. Lagere prijzen, hogere lonen. Dat weet ik niet hoor. Maar als u de binnenstad afsluit voor de auto's, dan kunnen de mensen die daar wonen er ook niet meer in. Hoe niet? Ik woon ook in de binnenstad en ik kom daar iedere dag zonder auto. Omdat u geen auto hebt. Dan moet je dus geen auto hebben. Nou, ik denk niet dat u dat lukt. Zover krijgt u de mensen nooit. Dat denk ik ook niet. Ik doe het doet ook meer om te pesten. Oh. Het gekke is dat ik de mensen die op de PSP stemmen meestal aardiger vind dan die op de PPR stemmen. Die van de PPR zijn me te zacht. Ze hebben alleen... Beter ideeën over het milieu en over de derde wereld. Misschien ben jij dan ook wel te zacht. Ongetwijfeld.